Welkom in Hotel Magnificent in Bournemouth. Met zijn ligging aan de boulevard van deze charmante badplaats heeft Hotel Magnificent alles in huis voor de oudere vakantieganger. Geniet van het schitterende uitzicht op de zee, de heilzame lucht, eerlijk voedsel en verrukkelijk gezelschap. Kapsalon, aerobics en vergaderruimte zijn ook aanwezig. Bel gerust voor meer informatie. Hotel Magnificent, wat kan ik voor u doen? Ja, we hebben éénpersoonskamers met douche en we hebben tweepersoonskamers en die hebben allemaal een lichtbad. Oh, wacht u even. Mm -hmm. U wilt erover ik nadenken? Ik er Dat schreks. is goed hoor. Belt u gerust terug doe doe zodra u een beslissing een heeft genomen. Ik zit echt wat? helemaal onder de zee. Tot de zee. dienst. Dag, mevrouw. Alstublieft, mevrouw. Twee kamers naast mee. elkaar. Eerste verdieping boven aan de trap ja, De portier brengt uw bagage wel. Dank u wel. Fantastisch. Als u hier even wilt tekenen... Uitstekend! Heel goed. Maakt u vooral optimaal gebruik van alles wat het hotel u te bieden heeft, mevrouw. Het ontbijt wordt geserveerd tussen half acht en negen uur... en het diner wordt... Ah! Een muis... Trek de muis in de bal van de jongen omhoog. Meneer Stringer, meneer Stringer, kom vlug hier naartoe. Er zit hier een muis. Kalm aan, alsjeblieft, dames en heren. Wat is er aan de hand? Er zit hier een muis, meneer Stringer. Die jongen heeft een muis. Ik duld geen muizen in mijn hotel, mevrouw. Hoe durft u dat te zeggen, terwijl het hele hotel van u toch al vol ratten zit? Ratten? Er zijn geen ratten in dit hotel. Ik zag er net nog een. Hij rende de gang naar de dat is niet waar. Kant alstublieft. Uw baas, zou ik onmiddellijk een rattenvanger laten komen. Dat is schandalig. Voordat ik u aangeef bij de Volksgezondheidsdienst. Blijft u alstublieft kalm, mensen. Er scharrelen vast ook ratten door de hele keuken... die het eten van de planken stelen en in en uit de soep springen. Nooit. Als u niet uitkijkt... laten de mensen van Volksgezondheid dat hele hotel... Van u sluiten voordat iedereen Tyfus krijgt Dit meent u toch niet serieus mevrouw Ik ben nog nooit van mijn leven Zo ernstig geweest Nou mag mijn kleinzoon Zijn witte muizen nou op zijn kamer houden uh, Of hoe zit no, dat ik, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen geeft geef toch antwoord uh, Mag ik een compromis voorstellen Ik zal toestaan Dat hij ze op zijn kamer houdt Op voorwaarde dat ze nooit uit hun kooi mogen Wat zegt u daarvan dat vinden wij prima. De eerste muis die zich niet aan de regels houdt, krijgt de verdrinkingsdood in een emmer. Kom mee, liefje. Deze kant op. Toen de muizen eenmaal veilig op mijn kamer stonden, begon ik het hotel te verkennen. Later die dag kwam ik een jongen tegen die in de tuin speelde. Hij zat geknield op de tegels met een vergrootglas. Hallo. Hallo. Ik ben Bruno. Logeer je hier? Ja. Ik ook. Mijn vader is heel erg rijk. Hij heeft drie auto's. Wauw. Hoeveel auto's heeft jouw vader? Ik heb geen vader. Oh, betekent dat dat je geen auto hebt? Ja. Wil je een stuk cake? Nee, dank je. Ja, dit is al mijn vijfde plak cake vandaag. <tien> Jongen. En ik heb drie zakjes chips gehad en een zak snoep en vier ijsjes. Echt waar? Hé, hey, zie je dit vergrootglas? Ja. En zie je die rij mieren op het pad? Ja. Moet je kijken. Wat doe je nou? Ik laat het zonlicht door het vergrootglas op de mieren vallen en zo roost ik ze één voor één. Maar het is verschrikkelijk. Wel nee, leuk juist. Hou er mij op. Nee, ik vind het leuk om te zien hoe ze verbranden. Dat is afschuwelijk. Probeer me maar eens tegen te houden. Toen duwde ik Bruno zo hard als ik kon en hij viel op zijn zij op de tegels. Zijn vergrootglas spatte in stukken uit elkaar en hij sprong krijzend overeind. Mijn vader krijgt jou nog wel. Je kunt muizen beslist niks leren zolang ze in een kooi zitten. Toch durfde ik ze er niet uit te halen, want de kamermeisjes hielden me voortdurend in de gaten. Ik besloot een veiliger plaats te zoeken, waar ik verder kon gaan met de training. Er zou vast wel ergens een lege kamer zijn in dit enorme hotel. Ik stopte in iedere broekzak één muis en liep naar beneden op zoek naar een geheim plekje.